Ook met het NOS journaal. President Trump heeft officieel groen licht gegeven voor de machtsoverdracht naar Joe Biden. Op Twitter meldt Trump dat hij zijn team heeft opgedragen om mee te werken aan de transitie. Ondertussen belooft hij te blijven vechten voor zijn verkiezingsoverwinning. Met de formele toezegging van Trump en ook die van de Amerikaanse overheidsdienst GSA krijgt Biden nu toegang tot de overheidsinstanties en daardoor kan hij beginnen met de invulling van duizenden vacatures en ook met het coördineren van de beleidsplannen die vanaf 20 januari ingaan, de dag van de machtsoverdracht. De kans dat de voorzitter van de jongerenafdeling van Forum voor Democratie, Freek Jansen, op de kieslijst komt van Forum is klein, dat zei de vicevoorzitter van Forum na afloop van het crisisberaad gisteravond in Tiel. Jansen stond nummer 7 op de lijst, maar heeft zijn plaats ter beschikking gesteld na ophef over antisemitische en homofobe appjes van leden van de jongere partij kwart van de Nederlandse jongeren maakt zich zorgen over klimaatverandering. Dat blijkt uit onderzoek van het Rode Kruis. De zorgen zijn sinds de start van de coronacrisis bij 1 op de 5 jongeren toegenomen. Het onderzoek is gedaan bij jongeren tussen de 18 en 35 jaar. Zij geven aan dat door de coronamaatregelen nog duidelijker is geworden wat het effect van menselijk gedrag is op het klimaat. Zo is volgens hen door minder woon-werkverkeer en vliegverkeer de lucht helderder geworden. Comedienne en actrice Corrie van Gorp is overleden. Ze stierf zondag in haar slaap, heeft haar familie bekendgemaakt. Corrie van Gorp brak begin jaren 70 door bij het grote publiek... met haar optredens in de theatershows van cabaretier Wim Sonneveld. In 1974 was ze voor het eerst te zien in de revue van André van Duin. Naast Frans van Duschoten was ze daar jarenlang een bekend gezicht. Corrie van Gorp was 78 jaar.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 Ik e Zandvoort, Zandvoort op 106.9. z FM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 words I've tried to run. Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. President Trump heeft officieel groen licht gegeven voor de machtsoverdracht naar Joe Biden. Op Twitter meldt hij dat hij zijn team heeft opgedragen om mee te werken aan de transitie. Maar ook dat hij blijft vechten voor zijn verkiezingsoverwinning. De voorzitter van de jongere afdeling van Forum voor Democratie, Freek Jansen... komt waarschijnlijk niet meer terug op de kieslijst van Forum. Jansen heeft zijn plek ter beschikking gesteld... na ophef over antisemitische en ook homofobe berichten... door leden van de jongere beweging van de partij. Een comedienne Corrie van Gorp is zondag in haar slaap overleden. Ze werd vooral bekend als mevrouw de Bok in sketches met André van Duin. Corrie van Gorp was 78 jaar. Het grijs en het wordt een graad of tien vandaag.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 we staan samen sterk, we staan samen sterk. Ik had nooit gedacht dat ik ooit met jou zou zingen. Je niet van een verloofde, een liefdesduet. Wie weet worden er wereldberoemd mee, dan maken we.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 ik me ook ster?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 me